Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vanmorgen met succes... een testraket voor bemande vluchten gelanceerd. De SpaceX Crew Dragon ging de lucht in vanaf Cape Canaveral in Florida... zonder bemanning. De laatste bemande vlucht vanaf Amerikaanse bodem was in 2011. Sindsdien zijn de Amerikanen voor bemande vluchten naar ruimtestation ISS... afhankelijk van de Russen... Behalve SpaceX gaat ook Boeing testen met bemande capsules. SpaceX hoopt in juli de eerste bemande vlucht naar ISS uit te voeren. Bij een brand in de Duitse stad Neurenberg zijn vannacht vijf mensen omgekomen. Het zijn een baby, drie kinderen van 4, 5 en 7 en een vrouw van 34. Vier andere bewoners konden zelf naar buiten en leren zwaar gewond in het ziekenhuis. De brand in Neurenberg brak uit rond drie uur. De Duitse politie denkt niet dat er opzet in het spel was.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 Drie Nederlandse schaatsers zeggen dat ze tussen 2000 en 2010 astmamedicijnen kregen, terwijl ze niets mankeerden. Ze doen hun verhaal anoniem in de Volkskrant. Het voorschrijven van medicatie aan gezonde sporters is in strijd met de dopingregels. Volgens de lange baanschaatsers schreven de artsen salbutamol voor, dat zorgt voor wijdere longvaten. De beschuldigde artsen ontkennen dat ze tegen de regels in hebben gehandeld. Het weer nog bewolkt, vooral vanmiddag wat lichte regen of motregen. En het wordt ongeveer 11 graden. Morgen geruime tijd regen. En wel vrij zacht. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zantwoord.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 En dan is het klaar. Krijg je het certificaat? Het nee. is dus echt serieus werk. Ah, absoluut. Ja. Het is een nou. mooi pakket wat goed in elkaar zit. Dus dan, dan oefenen ze op zo'n zo pop? Dat is natuurlijk ook heel spannend. En nou, Vooral ook op elkaar met een stabiele zijligging en hoe je iemands nademhaling kan voelen. En, maar ook gewoon een vingerverbandje en een pleister plakken en een teek eruit trekken te wat in Zandvoort ook uh, veel voorkomt. Oh, dat, wat, wat er nu weer aan zit te komen. Ja. Ja, het schijnt dat door de warmte er nogal wat teken wakker geworden. Nou, wij gaan schroeven ja. oefenen jongens. Ja. Komt goed. Ja, ja, ja. De kinderen van groep 8 weten wat te doen. Nou, hartstikke is fantastisch. Goed. Ja, nou, nogmaals, voor mensen die geïnteresseerd zijn in het Rode Kruis. Ga naar de Facebookpagina van Rode Kruis Zandvoort. Neem ja. ik aan dat dat ja. zo of beschreven onze website. wordt. Of de website gewoon rode kruis. Www. Rode kruis en dan kun je En dan klik je dan door naar Zandvoort. Door exact. naar Zandvoort. Oké. Okay. Je ja. weet er alles van? Nee. Ja, ja, dat weet ik. ik. Luister. We kunnen haar wel inhuren. Goede promotie <laughs> dames. Ik, ik ga jullie promoten, ja, maar dat He? doe ik altijd. Ja, daarom. Heel schroom. fijn Irene, heel fijn. Nou, dankjewel voor jullie komst. Heel veel succes uh, hiermee. En uh, nou, ik uh, ga ervan uit dat de gemeente dit gewoon blijft uh, doen.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 weer terug. Nou, dit uh, was een uh, heel lief liedje eigenlijk, hè? Geluk bij een ongeluk. Geluk bij een ongeluk, ja. daar ja. hebben we de kinderen van het Rode Kruis ja, voor nodig, precies. natuurlijk. Goed. Ja, en we hebben tegenover ons zitten Christy Gansner, en die gaat iets heel leuks vertellen over wijn aan zee. Uh, ja, ik moet natuurlijk heel eerlijk zeggen dat ik niet heel onpartijdig in dit uh, programma onderdeel sta, want? want ik ben een liefhebber van wijn. Oh. Ik ja. hou ook van de zee. Ja, heel ik veel, heb veel van het heel te en We zijn wel eens op wijncursus ja. geweest al, dus... Uh, <laughs>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 Te, te benoemen, te benoemen. Ja. Ja, dus de thema-avonden. Maar het is ook wel heel moeilijk zijn, denk ik. 2000 verschillende wijnsoorten in of uh, druivensoorten in Italië. Ja. Dat geeft een enorm palet aan wijnen dan natuurlijk. Ja, absoluut. Er oh, wordt ja. ook gemixt, hè? Er zijn ja. ook mixen ja. van wijnen. Ja, ja. in blenden. Ja. Ik zie trouwens dat de, de basiscursus is drie avonden en dan de vervolgcursus is vijf avonden. Dat is pittig. Ja, Je zou het eigenlijk anders denken, maar uh, hoe komt dat? dat, die, dat die nee, vervolg... de basiscursus is echt... Uh... Uh, de verschillende druivenrassen, de belangrijkste witte, de belangrijkste bruif, euh, blauwe. Dan hebben we het over negen druivenrassen, negen witte, negen blauwe. Die proef je dan. En we gaan in vogelvlucht door een aantal gebieden. En in de basiscursus ga je echt de avond Frankrijk, avond Spanje-Italië, avond uh, Oostenrijk-Duitsland, de Nieuwe Wereld. En dan gaan ze elke avond een andere. Oké, okay, Nieuwe Wereld, gebied. dan praten we over Nieuw-Zeeland, uh, Zuid-Amerika, Chili, Zuid Argentinië. Ja, ja, alles buiten Europa. Alles eigenlijk. buiten Europa, okay. ja. oké. Ja. Ja, ja.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 En we vragen ook altijd wel om uh, overal uh, karaffen water op tafel Precies, te zetten. Dat, dat, dat wordt is ook, ook wel gewaardeerd. Inderdaad. Ja. ja, klopt. Wat, uh, wat zijn de kosten voor dat rondje culinair? Uh, 49,50. Ja, nou daar krijg je dus uh, zeg maar acht keer uh, ja. uh, wat te eten en uh, te drinken voor. Ja. Dus op zich is dat een hele nette prijs, vind ik. Ja, dan ben je de hele ja. middag voor onder de pannen. Daar ja, ben je absoluut. En, ja, waarschijnlijk. Uh, hebt ruim vijf uur ja. onder je de, de pan. Niet met te eten s'avonds, dat ja. is echt wel, uh, wel oké. Okay, uh,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 uitgevlogen bent naar een gezellig wijnoord uh, om ja, daar uh, ik je proeven. Kom net proefen... terug uit uh, Chili, Argentinië. Ah, wat ja, wat Ja, heel naar. Ja, het is ja. fantastisch wijnland. Ja, dat <laughs> ja, is bijzonder ja. wel, hè, Want ja. die wijnen zijn best heel uh, mooie, volle wijnen, die chileense wijn. Ik bedoel, vroeger durfde ik dat ook niet aan, hoor. en dan dacht ik, oh nee, wij moet, weet je, rode wijn moet frans zijn, maar dat is natuurlijk ja. onzin. Nee, als je een keer zo'n Chileen hebt, uh, chileense wijn, moet ik zeggen, geproefd. Ja. Hebt. <laughs> <laughs> ja, verder het is mis, weet ik van die nu niks af, af hoor. <laughs> <uit>. <laughs> nou goed. Kun je nog iets zeggen over de deelnemers van het rondje Culinair strand? Of mag je nee, daar nog over? niet? Daar mag nee, je nee, nog je niks, kan over, niks zeggen. over zeggen. Dat nee. Nee. is bijna. Maar rond. zijn ja. het dezelfde als de vorige al wel? Een aantal niet, niet helemaal. Blijft het toch spannend? Ja, natuurlijk. Dan moeten we er weer uitnodigen de volgende keer om te weten wat er allemaal gebeurt. Om te vertellen wie er precies. Kan men al een kaart kopen daarvoor? Of Kan men zich al opgeven?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 Maar de, groepen, ja, de maximale groep geschoten is uh, 40 personen. Dus ja, vol is vol. Ja. En dan schuif je door naar... Ja, handen. want als je daar dan eindigt... dan kun je nog even gezellig blijven ja, soms zitten. Mensen, ja, sommige mensen... ik wil bij mijn vaste paviljoen eindigen. Ja, als het eindigen, dan mooi wil, weer is, bij dan huis zit je eindigen, natuurlijk heerlijk. bij het station eindigen. Iedereen heeft zo zijn reden om op een bepaalde locatie... De ja, motivatie. Te, uh, ja. ja, hartstikke goed. Ja. Nou ja, uh, uh, wil je nog iets kwijt? Of zeg je van nou, we hebben eigenlijk alles wel besproken... Ja. wat ik uh, zou nou, willen? website, schrijf je in en uh, doe mee...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 Dankjewel. En uh, het is nog iets te vroeg, anders zou ik zeggen proost. Ja, nee, dit, uh, <laughs> dat laten we dat. In zocht is het beste moment om te proeven. Ah, oké. Okay. <laughs> Want dan zijn je, smaakpapillen nog uh, schoon. Dus. Uh... De, of in de logeopleiding bijvoorbeeld, maandagochtend proeven. Ja, dat is het, uh, best heavy, maar ja. het is wel heel goed. Ja, <laughs> ja. ja, dan neem je ja. daarna een middagje rust. dan. Uh... Ja. Ja. Ja, we ja. ook alles uit. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Ja, ja. Je slikt het niet hoor. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Wij gaan luisteren naar uh, Neil Diamond, A Beautiful Noise. Ja, Symphony played by the passing parade. Coming into my room And it's begging for me Just to give it a two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 Misschien daar totaal niet van gediend. is. Ja. Als jij hazes aanzet en je bent een klassiek liefhebber, dan is dat niet zo goed te matchen, meestal. Zeker. Ja, of andersom. Of andersom. Als je wordt van het gepinkelpijn. Ja, of als nee, maar is, dat is waar. Is ja, of je hebt een buurman die ook een fascinatie voor een instrument heeft, een saxofoon bijvoorbeeld. Ja, gaat oefenen. En gaat oefenen. Ja, dat is vreselijk. Dat ja. is helemaal niet prettig. Nee, of een blof klaar. Maak dan een geluiddichte kamer ergens in een slaapkamer of een ja. ruimte die je over hebt. Of ga naar een muziekschool. Die moet dan weer aan regeltjes voldoen. Ja. Maar ga daar doen.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 Ja, ik denk dat we, uh, volgens mij staat Sjaakje van de Hoek te wachten. Ja, wij moeten, wij moeten afsluiten. Uh, dank je wel voor je komst. Je bent een heel eind weggekomen. Hè? Of weggekomen, dat zeggen ze trouwens in Drenthe. In Waar kom je weg? In Friesland, oh, Al ja. Waar kom je weg? Waar kom je weg? Ja, precies. Ja. Ik heb ook ja. een tijdje gezeten, dus daar komt dat vandaan. Daar is het ook nog lekker stil. Ja, zeker. Ja, absoluut, Drenthe is daar, is daar ook een volgende. Ik, volgens mij kunnen we nog een uur doorpraten, want er is genoeg uh, te vertellen. Maar uh, bedankt voor je komst. Geen dank. En... Uh, we gaan naar Sjaki van de Hoek van Connie van de Bos. Tot zo.